Er moet nog wel meer onderzoek gedaan worden. Maar vanwege het stijgend aantal besmettingen en doden in de EU geeft het EMA dit advies. Ook farmaceut Pfizer is bezig met de ontwikkeling van een coronapil. Bij de rellen in Rotterdam zijn gisteren zeker zeven mensen gewond geraakt. Ook agenten. Tijdens de ongeregeldheden gisteravond werd door agenten gericht op reldschoppers geschoten. Volgens burgemeester Abu Taleb omdat ze zich ernstig bedreigd voelden werden minstens twintig mensen opgepakt. De rellen ontstonden tijdens een protest tegen de coronamaatregelen... en het voorgenomen 2G-beleid van het kabinet. In Oostenrijk hebben drie jongeren bekend dat ze een agent wilden overgieten met benzine... en in brand wilden steken. Dat wilden ze doen uit protest tegen de coronaregels. Het gaat om twee jongens van 16 en een man van 20. Gisteren werd bekend dat de Oostenrijkse regering een vaccinatieplicht wil invoeren. De Georgische oud-president Saakashvili is gestopt met zijn hongerstaking, zegt zijn arts. Saakashvili keerde begin oktober terug naar zijn geboorteland vanwege gemeenteraadsverkiezingen. Hij werd direct gearresteerd omdat hij eerder al bij verstek was veroordeeld voor machtsmisbruik in de periode dat hij president was. Saakashvili vindt de veroordeling politiek gemotiveerd en daarom ging hij in hongerstaking. De 53-jarige politicus ligt nu nog op de IC van een militair hospitaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Met de snelheid naar Zandvoort. Want daar woont mijn hart diep. Als je de klank van het stand hoort.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 Als ik me maar had ingesmeerd yeah, yeah. met de snel van de zandpoort, Chuk -chuk -tuk -tuk. want daar woont mijn hart het diep, Chuk -chuk -tuk -tuk -tuk -tuk. Als je de klank van het sluit,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 Ja, wij vonden twee mensen op de kerkstraat. Met een boekje in hun handen. En die, die wisten niet dat ze naar links of naar rechts moesten. Dus die hebben ja. richting Hanneke gestuurd. Ja, ja. Nou ja. Daar hebben we zelf ook wel over nagedacht. Uh, nog. Uh, we moeten nog evolueren hoor. Maar het eerste wat we zeiden was. Hoe mooi is het net als in Bergen. Dat je binnenkomt. Dorp binnenkomt en je ziet al eigenlijk. Een grote banner staan. Uh, dat er iets met kunst te doen is. Mm -hmm. Dit weekend. Uh, daarnaast.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 bye Sockets, I'm looking at ghosts and empties. Have reason to believe we all will be received in grace land. There is a girl in New York City who calls herself a human trampoline.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 TVD en D66, dus oh ja, de derde in de rij. Ja, onze, onze wethouder een... heeft zich ook al bekend detail, maar... ja. Nou ja. Ik, was, ja, ja, ik was even de wethouder vergeten. Ja, nee, oh, dat, dat kan gebeuren. Ja. Ja. nee, Maar ik wil niet een eer pakken die me niet toekomt. Nee. Nou ja, een derde plaats is toch ook nog, ook nog goed? Zeker.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 Uh, we, we hadden uh, twee weken geleden geloof ik ergens een technische bijeenkomst over... en toen begreep ik dat in 1995 of 1997 97, 97 de eerste plannen voorlagen. Nou, als er nu dit kwartaal een plan komt, kun je dat onmogelijk nog apparaten noemen. Dan denk ik dat, dat we daar met elkaar echt blij zijn als we daar de, de, de stappen zetten. En natuurlijk zouden we dan uh, iets niet volmaakt kunnen zijn... En uh, zal er bij de uitwerking nog geschaafd moeten worden. Maar je moet ook aan het leven hebben en het vertrouwen. Om te zeggen, nou, dit zijn de punten die we nog mee willen geven. Mm -hmm. Werk het verder uit. Okay. Ja, dus um, ik hoop van harte dat het zo gaat. Ik ja. ook. Um, Zandvoort gaat waarschijnlijk uh, tien partijen krijgen. Bij de vorige verkiezingen waren het is twaalf. Is, ja. is die niet te veel voor Zandvoort? Ja, uh, ja maar dat, uh, eerlijk gezegd denk ik, hoe meer partijen... Uh,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 ...harde punten, de vorige uh, coalitie zou maar zeggen, de oprichting daarvan... ...was de bestuurlijke vernieuwing, was een heel belangrijk punt. Uh, ja. Is daar wat van terechtgekomen? Nou, ten, ja... Uh, uh, uh, en dan luister ik, even naar, luister ik even naar de algemene beschouwingen... ...waarin Martijn Hendricks uh, het een en ander zegt? Uh, ja, die heb, ik net, die, die heb ik ook geluisterd. Uh, eerlijk gezegd begrijp ik die niet zo goed, want... Uh,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 944, en dat de naam van de Speelgoedvijver De Lachende Kikker. Ja, ik, ik zag dat gisteren op uh, de website, maar de Lachende Kikker is eraf. Hij, uh, hij, ja. hij, hij zit daar nog wel. maar... Ja, dat klopt. Nou, we heten officieel de Speelgoedvijver De Lachende Kikker. Maar omdat het zo'n lange naam is, hebben we dat eigenlijk op de website ingekort voor oh, okay. de Speelgoedvijver, omdat dat makkelijker te vinden is. Oh, dan, dan is dat in ieder geval duidelijk. Uh, ja, u heeft, u heeft...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 Dat zijn bijvoorbeeld Pluspunt of Sociaal Wijkteam... de Agatha-kerk, maar ook de andere kerken... dat is de Diakonale Raad, jeugd en gezin, buurtgezinnen. Dus we hebben eigenlijk contact met verschillende organisaties in Zandvoort... zodat we ook deze doelgroep boven water krijgen. Want soms zie je dat wel de kinderen op school geen cadeautje hebben... bijvoorbeeld voor een verjaardag... of dat ze rondom Sinterklaas eigenlijk geen schoencadeautjes krijgen...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 To it baby She goes out every night To the morning's light And she sleeps all day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 the official voyeur of what is known as oh, A morning soup can be avoided if you take a route straight through what is known as oh, John's got brewers through he gets intimidated by the dirty pigeons, they love a bit of him oh, Who's that cup long marching? You should cut down on your pork life mate, get some exercise